Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen basisscholen in Brabant blijven voorlopig dicht. Het gaat om 31 scholen in Bergen op Zoom en omgeving, meldt Omroep Brabant. In een brief van de ouders schrijven ze dat het niet duidelijk is of en hoeveel medewerkers en leerlingen gevaar lopen. Ook zijn ze bang voor een derde golf en hebben een hoop ouders nu al gezegd dat ze niet willen dat hun kind getest gaat worden... Het kabinet besloot afgelopen weekend dat basisscholen maandag weer de deuren mogen openen. In Maastricht is een man opgepakt nadat hij op het politiebureau vertelde dat hij zijn vrouw en zoon had neergestoken. Dat gebeurde op een bungalowpark net over de grens in België. Toen de politie er ging kijken vonden agenten twee lichamen. Later bleek dat het inderdaad ging om de vrouw en haar zoon. Een coronaprik krijgen met dolfijngeluiden op de achtergrond. Binnenkort kan dat, want volgende week komt er een vaccinatielocatie bij het Dolfinarium in Harderwijk. Volgens de gemeente krijgen eerst ouderen boven de 90 jaar, die zelf naar de locatie kunnen komen, een uitnodiging om zich daar te laten prikken. En wie wil Maaike, Sanne, Igor en Tucker uitlaten? Een boerderij in Den Haag zoekt mensen die gaan wandelen met ezels. Verslaggever Suus Boslo liep een stuk mee met Sandra en een van de dieren. Zelfs op zo'n dag als dit. Nou ja, ben je er gewoon van de partij? Tuurlijk. Gewoon even doorzetten. Van regen smelt je niet. En de ezeltjes rekenen op je. Wat maakte nou dat jij dacht? Ik ga eens even met ezels wandelen. Nou ja, ik ben gek op dieren en uh, ja, om dat te combineren met uh, voor jezelf ook een beetje beweging, een win-win situatie. De ezels gaan er twee keer per dag op uit voor een wandeling. Vrijwilligers moeten een stuk wandelen, maar de dieren ook borstelen en de hoeven schoonmaken. Inmiddels hebben al dik 30 mensen zich aangemeld als een ezelwandelmaatje, maar de boerderij zoekt nog ruim 20 vrijwilligers. Het weer. Vanavond op de meeste plekken regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen schijnt de zon af en toe. Het wordt 8 tot 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A9. Ook maar diemen. tussen Amstelveen en knoopend holendrecht. 5 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 I right. am iedereen. Uh, weer een speciale uitzending hier op, hier op ZFM Radio. En vanavond hebben we het over uh, Italo Disco. Een voor mij onbekende muzieksoort, muziekgenre. Maar uh, ik heb uh, Erik-Jan uh, Saxe uitgenodigd om ons alles te vertellen over Italo Disco. Erik-Jan, vertel eens wat over jezelf en jouw uh, band met dat geweldige Italo Disco. Ja, uh, goedavond allemaal. Ik ben Erik-Jan Saxe. Ik kom uit Amersfoort, ben 53 jaar oud. En uh, ik heb in de jaren 80 in Delft gewoond. En uh, ben daar met uh, Italo Disco in aanraking gekomen. En uh, ja, het virus uh, kwam uh, goed aan. Ja, je noemt het en, het uh, virus. <laughs> ja, zo'n ja, beetje wel. Hè? Ja, dus, um, ja um, ik, en ik, ik draai nog steeds regelmatig Italo. En uh, ik heb een uh, muziekselectie uh, gemaakt van... Uh, bijna twintig platen en... Uh, probeer jullie... Uh, ja, leuke nummers, een beetje een overzicht... te geven van... wat er, wat er in die jaren... zo allemaal uh, geproduceerd ja, ja. is. Nog even terug... naar het eerste nummer, Helicon met UC. Is daar nog wat over te zeggen? Um, dat is uitgebracht in... 1983 op het... Crash Records uh, label. En uh, geschreven door... Raffaele Fiume en... Uh, Paolo Tassi... Ja, Italiaans is geweldig hoor. Gezongen door Dora Caroviglio. Het leuke is, uh, Raffaele Fiume... die heeft ook tegenwoordig nog uh, Italo-platen die ze die, die uitbrengt. Oké. Okay. En uh, zo heeft hij in 2014 voor Helicon het nummer De uh, Net geschreven en uitgebracht. En in 2015 het, uh, de plaat Dreamer Café. En ja, die zijn ook zeer... Uh, Waardig, hè, dus kunt, ja, een aanbeveling. Die moeten mensen maar eens gaan luisteren. Precies, die staan ah, okay. ook op YouTube. ja, um, um, ja um, Rafaelle Fiume, die kennen we ook voor andere producties zoals Fancy en Malcolm and the Bad Girls en Rafconi. En ja, het, het leuke van, van dit nummer is toch eigenlijk het, ja, het, la, het, het, het trage die trage synth-partijen, zeg maar, en, eh, en natuurlijk de melodie. En eh, ja, de, de tempo is 122 beats per minute, maar men heeft er een soort driekwart maat van gemaakt. He, zo tak, tak, tak, tak, tak, tak, hè wat je ja, dan, dan hoort. Ja. En eh, ja. daardoor lijkt die plaat ook langzamer dan dat hij in werkelijkheid is. Oh, op die manier. En, ah, uh, truc, truc, truc. Slim. Ja, ja. En, eh, ja, is hij ook weer dus voor, voor de voor de voor de dansschool is hij eigenlijk uh, ja, ja. een ja. Weet je nog een dans op een driekortsmaat? Ja, Wals is geen bal zijn. Ja, ja. ja als zal ik de Wals hier misschien even niet proberen. Ja, en de plaat heeft door uh, zijn, uh, zijn, zijn Franse tekst en ook een beetje een Franse uitstraling. Maar ja, hij, okay. is, uh, hij ja. is wel echt Italiaans. Misschien een eerste vraag, want we zeggen steeds Italo disco. Dat heb ik ook maar uh, braaf overgenomen. Maar het is toch gewoon Italiaanse disco ofzo, of zo. Uh, ja, de term zegt, houdt dat nog iets in? But, uh, uh, is dat nog belangrijk? Of? Ja, maar eigenlijk als je dus naar de geschiedenis kijkt. Hè, kijk, disco, mainstream disco kwam eigenlijk op. Uh, ja medio jaren zeventig ja. in, in de USA met name ja en, uh, John Travolta natuurlijk hè yeah. uh, ja dat nog iets eerder hè? een beetje, beetje in, in de tijd van Donna Summer uh, ja en, ook een bekende ja uh, wat je dus zag uh, in, in Italië Italië ja is net als Duitsland uh, was een van de verliezers de Tweede Wereldoorlog en um, ja, daar waren dus na de Tweede Wereldoorlog ook veel uh, Amerikaanse soldaten gestationeerd. En die draaiden um, discomuziek. Hè, en die hadden ook eigen radiostations. Hè, want ja, de, um, Italië, in, in Italië wordt er kunst met een grote K geschreven. Hè, dus um, men, men legt daar de lat erg hoog. En uh, dingen zoals rockmuziek en zo, en ook uh, punk... En disco, ja, daar werd, werd eigenlijk een beetje, beetje op neergekeken. Ja, okay. Maar door die Amerikanen uh, werd het toch gedraaid. En er waren ook private radiostations die het al gauw oppikten. Maar wat je dus ook kreeg was uh, het fenomeen discotheek. Hè, wat in, in die jaren uh, ja. opkwam. Waar dit soort muziek ook, ook gedraaid werd. En al gauw zag je dat de, de Italianen zelf... Ook uh, eigen producties probeerde uh, te maken. En in, in eerste instantie ging dat allemaal. Uh, ja, had dat niet zoveel succes. Ook, ook vanwege dat je dus uh, in het Italiaans zong. En ze hadden al gauw door dat als je iets wil. dan zul je toch in het Engels moeten zingen. Ja. En ja, de Italianen hebben net als Nederlanders en Duitsers. Een, een specifiek accent. En ze moesten eigenlijk eerst dat accent kwijtraken. En ja, wat je dan ziet is dat, dat die producties alsmaar beter worden, alsmaar beter worden. En in 1979 waren er ook uh, een aantal Italianen die naar New York zijn gegaan... om met Amerikaanse muzici en artiesten platen te, te gaan maken. He, dus de, de platen werden geschreven door de Italianen en uitgevoerd door de Amerikanen. Amerikaanse uh, muzikanten? Ja. Yeah? En, en daarmee oh. hadden ze ook... Heel veel succes. Ja. En je ziet dan uh, in, uh, uh, ja, eigenlijk uh, door de komst van de, de nieuwe instrumenten, uh, nieuwe synthesizers, uh, dat je uh, eind jaren 70, begin jaren 80 een beetje een vacuüm krijgt. Uh, mainstream disco-artiesten wilden niet aan die, die nieuwe synthesizers. Nee, klopt, ja. En zo. En, uh, ja, het wachten was eigenlijk op een aantal uh, jonge honden... <laughs> die, uh, die daarmee uh, ja, aan de slag ja. zouden gaan. Ja, ja. En nou was er in uh, 1979 een, een groep opgericht Kano. En uh, die bracht in 1980 een, een album uit. Ja. En wat je ziet is eigenlijk dat alle... Het, het was een mainstream disco nog. Maar uh, alle puzzelstukjes voor... Wat we later dus Italo Disco zouden gaan noemen, yeah, yeah. Hè? Met, met een meer warme sound. Hè? Want het, het verschil met die mainstream disco is eigenlijk eh, toch dat eh, ja, gewone disco is wat meer monotoon en herhalend. En, en minder met een melodielijn. En eh, Italo Disco moet het eigenlijk meer ook van zijn melo melodielijn hebben. Want we hebben net in het begin uh, Helicon gedraaid met UC. Kan je daar al iets in horen of zo? Of is ja, dat al, nou, ja. Ik, ik, ik even nog terug naar, naar, naar Kano, zeg maar. Ja, het, sorry. Kano die, die bracht in, in 1981 een, een, een nieuw album uit. En uh, New York Cake heette dat. En uh, daar stond een, een nummer op, uh, She's a Star. Ja. Ja, en daar kun je al, dat, dat is gewoon al meteen Italo. Dus eigenlijk het begin van de Italo-disco. Ja, het is niet helemaal uh, bij mij bekend. Uh, in ieder geval de, de schrijvers daarvan. Uh, Stefano Pulga en Luciano Ninsati. Ja, echt Italianen. ja. Echt Italianen. Die, die, die hebben uh, dat nummer geschreven. En die hadden ook uh, in hetzelfde jaar een, een ander nummer. Dharma met plastic dol ja oké okay. dharma betekent in het, in het hindoeïsme het, het juiste handelen op de juiste tijd op de juiste manier om de juiste redenen volgens de universele wetten van de menselijke natuur... wat de tevredenheid, geluk en voorspoed zal leiden. <laughs> dus waarschijnlijk hadden ze wel in de gaten... dat ze hiermee wel een, iets, iets moois in handen hadden. <laughs> wel knap inderdaad. Hebben ja, we dus. dat nog te horen, die nummers? Uh, nee, ja goed. Nee? Ja, helaas hebben we een enorme uh, selectie uh, moeten yeah? doorgaan uh, um, okay. um, natuurlijk. Maar um, ja, wat je dus ziet is dat dat, dat virus... al uh, in 1981 eigenlijk... Um, ja, zo uh, verspreiden al. Hè? Dus, dus ook, ook naar Zweden. Hè? Want het is, ja. kijk, het is niet alleen Italië, maar Zweden op de een of andere manier. Hè, doordat ze daar zulke donkere nachten hebben. L eh, lange nachten. La lange lange, nacht, lange, nacht, lange nacht, ja, ja. Kunnen die ja. wel een beetje zon gebruiken. Hè? Dus, um, <laughs> een Italiaanse zon. Een ja, ja. Italiaanse ja. zon. Ja. En uh, had je dus um, bijvoorbeeld de groep Secret Services... Die met het nummer Flash in the Night uh, kwamen. Hè, wat ook ja, echt typisch Italo is. Nou, en in 1982, toen, toen barstte echt de bom. Hè, dus. Wat nu gaan we over naar uh, Webo met, met. Nee, sorry. Danny Keith met Keep on Music. Daar nog iets over te zeggen? Ja, natuurlijk. Oh. <laughs> uh, heel veel ook. Ja. Waarom is het Italo Disco? Waar moeten we straks naar luisteren? Ja, uh, dat, dat, dat is toch een beetje de warme sound, denk ik. Uh, ja, ja uh, eigenlijk is het een hele romantische plaat. Hè? Want het, het is ook eigenlijk de, de, de ultieme stijldansplaat. Hè? Stel je voor dat je met een, een mooie vrouw aan het dansen bent. S Sorry, stap nee. je toch? Stijldansplaat en disco? <acht> ja, ja, ja. Um. Nee. Nee. <laughs> Kijk, dat is ook een beetje uh, het. Um H het dilemma, hè, de, de, daar zitten de Italianen, zaten daar zelf misschien ook wel een beetje mee... Hè, ...dat eh, de, de gewone disco, hè, de, de mainstream disco, dat was echt gemaakt voor de, voor de discotheek. Klopt. Terwijl eigenlijk de, de Italo disco, um, die uh, doordat het tempo wat, wat lager ligt... Oh, uh, okay. ...ja, is dat eigenlijk meer voor de radio geschikt... Uh, en, maar voor dansen past het, past het ook heel goed. Eh, als je een foxtrot uh, wil dansen bijvoorbeeld, dan kun je alle passen, dan kun je, kun je prachtig. Oh, nou, maar dat, dat vind ik wel een leuk verschil om te horen, inderdaad. Ja, dus het tempo is wat langzamer, het is niet, uh, uh, niet echt voor discotheek, het is meer, ja, hoewel daar komen we nog op terug. Maar dansen kan je dus ook. Nou, laten we gewoon eens gaan luisteren, want uh, ik ben nou heel benieuwd. Hier komt uh, Benny Keith met Keep on Music. Leuk nummer, maar voor mij geen echte disco. Nou en ja, Natuurlijk is er over deze plaat heel wat te, heel wat te vertellen. Het uh, um, is een van de eerste platen uh, van Mauro Farina. En Mauro Farina is, een, um, ja, is samen met uh, Giuliano Crivalente. Het was een, een, een schrijversduo wat uh, lang stand heeft gehouden. En ja, die ons... Uh, ja, heel wat van dit soort uh, mooie melodieën ook heeft uh, opgeleid. Ja, ja, zeg ja, maar. Ja. Deze plaat is in 1984 uh, uitgebracht uh, op het Time Records uh, label, eh, wat speciaal voor uh, Italo-muziek. Is het uh, een apart label? Oké. Okay. Is opgericht, ja. zeg maar, hè, want dat was ook een van de problemen om, om dus die Italo-muziek... Uh, ja, de traditionele platenmaatschappijen, we houden daar natuurlijk uh, niet nee. aan. En we moeten ja, ook niet vergeten, er was nog geen internet. Dus je had eigenlijk ook geen andere manier... om muziek te verspreiden of bekend te maken. natuurlijk. Precies. Hè, dus, dus je had altijd een, dus een platenmaatschappij... En, en natuurlijk ook een studio nodig. Om, hè, want die, die synthesizers die waren peperduur. Hè, en, uh, ja, dat is waar. Ja, andere tijden, ja. Ja. De oplossing kwam dus uh, door studio's in te richten... en platenmaatschappijen op te richten. Um, en, uh, en, en daardoor kreeg je ook dat, uh, hey, uh, dat elke platenmaatschappij dus schrijvers en, en artiesten had... en die bij elkaar bracht. Hè, wat ook een, een enorme boost gegeven heeft uh, in, in de productie. En ook in de kwaliteit. Hè, want ja, zoals Italianen... Hè, Italianen worden fel als het, <lacht> als het om competitie gaat. Hè, dus dat zie je ook bij het voetbal bijvoorbeeld. En uh, ja, dat dus ging ook een beetje tegen elkaar op. Hè, dus... Uh, uh, Italianen zijn bij mij bekend meer om hun, hun design inderdaad. Ja. Ja. Ze zeggen wel eens van auto, uh, auto's uit Japan die zijn een goede kwaliteit. Uit Duitsland zijn ze degelijk. Uit Amerika zijn ze technisch. En uit Italië zijn ze een mooi design. Ja. Precies, maar ja, je moet er niet te veel mee rijden. Hè? Zeker, niet, uh, <laughs> zeker niet als het gesneeuwd heeft. <laughs> dan, uh... Magic Moments, ja. Moeten we daarna doorgaan? Of, uh, ja, Ja, ja? Webo is ja, een meer kleine artiest. Hè, die ook eh, volgens mij niet eh, tot een van die grotere stallen eh, behoorde. En eh, ook maar drie maxi-singles heeft gemaakt. Voor zover ik eh, heb kunnen nagaan. Um, maar waarom ik deze plaat heb opgenomen is eigenlijk toch omdat om het... een. Een ultieme feestnummer is. Ja? Hè? Oh, geluisterd, uh, ja, ben benieuwd. De, ja. Dus ja. deze die, die zit iets meer, uh, haakt iets meer bij die mainstream disco aan en hij, hij lijkt uh, ergens een beetje in, de, in dezelfde uh, hoek te zitten als de platen die we van Madness uh, kennen. Hè? Bijvoorbeeld ja. Lifeboat, uh, To Cairo. Maar dat is ook geen disco, hè? Nee, dat is, ja. dat is, dat is, dat is geen disco. Maar dat, dat was eigenlijk meer ska. Hè? Dus uh, ja. zeg maar reggae-achtige invloeden. Maar hè? ook hele dansbare muziek. een hele opgewekte, vrolijke, dansbare muziek. Ja, klopt. Precies. En uh, ja, die meneer Wiebo die was kennelijk uh, in, uh, in vakantie, op vakantie geweest in, uh, in Spanje in 1983. Hè, als ik de, de plaathoes bekijk. Ja. En uh, nou ja, daar refereert hij uh, een beetje aan uh, met deze plaat. Want hij heeft ook een, een Spaanse klank en een, een heel leuk uh, disco-ritme. Dus ja, dus we moeten maar eens even op de, op de draaitafel leggen. Nou. Oké, okay, daar komt hij. Webo met Magic Moments. Ja, wat we hier hebben gedaan is, we hebben de instrumentale versie gedraaid. Want Debo was een van de artiesten die wel erg moeite had met het zingen in het Engels. Engel. En, en dan met name omdat de, de, de zanglijn in deze plaat ja, toch erg gecompliceerd was. En, en wat je ook ziet, andere mensen hebben deze plaat ook gecoverd en, en die, die liepen tegen hetzelfde probleem aan. Maar ik vond het leuk inderdaad, dansbare, uh, opgewekte muziek, ja. Precies. En wat me nu ook opvalt, ja, ik zie ook geen uh, Italiaanse namen... geen Italiaanse titels en zo. Het is, uh, het is inderdaad wat je zei echt een beetje allemaal uh, verengelst, lijkt het, ja. Ja, maar goed, het is wel geschreven door Italianen, hè, Want moment, het is geschreven door uh, Luigi uh, Fidele... Paolo ja, ja. uh, Mielella en uh, Piero Casano... De plaat is uitgebracht in 1984... op het uh, Alantide-muziek-label... Uh, ja. uit uh, Bergamo. Ja. He, dus ja, echt uh, tegen, de, tegen de Zwitserse grens aan. He? Dus uh, Noord-Italië. Oh, dat is natuurlijk ook ja. Want Italië is natuurlijk een heel groot land. Ja. Het is niet uit Rome gekomen of zo. Het is echt uh, Noord-Italiaans, ja. Ja, de, ja goed. Er zijn um, een aantal labels uit, uh, uit Milaan. He, maar je ziet ook wel labels uit, uit Zuid-Italië. Dus... Um, het is niet zo dat het een Romeins feestje was. Nee, nee. Ah, okay. ja, goed, dus wat we eigenlijk gehoord hebben... het is, in 1980 is het een beetje ontstaan. Het is, uh, om een breed publiek te krijgen... is het een beetje toch uh, commercieel gemaakt. Een beetje uh, Amerikaans, Engels en zo. Uh. Ja. Ja, ik, ik vind het nog moeilijk te definiëren hierbij, ja. Je had het toen net over een driehoek van... Uh... Ja, ja, goed. Hoe, hoe moet je nou Italo-disco uh, definiëren? Hè? Want, uh, eigenlijk... Uh, Kun je een driehoek maken, zeg maar popmuziek, mainstream disco en elektronische muziek. Hè? Zoals we bijvoorbeeld van Jean-Michel Jarre en Vangelis uh, kennen. En Italo heeft van al die drie elementen wel wat mee. Hè? Dit, dit, dit, dit, oh, op die manier, dit, ja. wat ja, ja. langzamer dan de, uh, de mainstream disco. En ook wat meer op, op melodie gericht. En dus het, het zit echt een, een beetje tussen, tussen al die andere stromen uh, in. Ja, de, de, de Italianen definiëren het wel eens uh, van uh, als je nou een, een, een, een, een traditionele uh, Italiaanse plaat uh, neemt. Hè, bijvoorbeeld ja. uit de jaren 50 of, of 60 toen uh, Italiaanse popmuziek heel erg groot uh, was. Klopt, hè? ja. ja. Uh, gezongen in het Engels en dan uh, met een catchy uh, refrein en, en, en, een, en dan een mooie melodielijn erbij. Een zonnige, vrolijke melodielijn. En dan natuurlijk geproduceerd met... De synthesizers zoals dat, ja, eh, de drummachines ja. Ja, zoals ja, het ja. Ja. op dat moment was. En ja, ja eigenlijk de, de, de mogelijkheden van die instrumenten worden ook uh, goed uitgenut. Hè? Maar ze zongen niet alleen in het Italiaans in de jaren 50 en 60. Nee, niet alleen in het Engels in de jaren 50 en 60. Nee, met name Italiaans. Ja. Ik heb begrepen dat ook heel veel Italiaanse nummers in Nederlands zijn vertaald. En die rond de 50 en 60 jaar hier in Nederland toch wel grote hits zijn geweest hoor. Dus, uh, is ja. uh, <laughs> Willy Alberti natuurlijk. Ja, yeah. Pre Precies, nou ja en uh, voor de gewone popmuziek uh, hadden ze in uh, Italië natuurlijk ook het Sanremo Festival, uh, waar al die artiesten bij elkaar kwamen één keer per jaar en uh, waar ook prijzen werden uitgereikt. En uh, de Italo-disco artiesten die, die zaten daar af en toe ook tussen. Hè? Want sommige, ja, we, we praten net over jonge honden. Maar sommige van die artiesten die, die liepen ook al vanaf de jaren 60 uh, mee. Ja, oké. Okay. En ze ja. uh, hebben, hebben, zijn pas later met de Italo-disco begonnen. Ja, ik ben toch niet hoe groot is het inderdaad. Want je zei het is, al, uh, het is ook naar Zweden geëxporteerd, laat ik het zo zeggen. En uh, in blijkbaar Nederland is het ook heel groot geworden geweest, nog steeds. Yeah? Ja, maar bij ons was het eigenlijk meer een beetje, een beetje underground. Hè? Doordat uh, de platen, uh, Italo Disco, praat ik dan over, hè, was niet normaal verkrijgbaar. Hè? Want je moest naar een importplatenzaak. Uh, oh, oké. Okay. En uh, sommige nummers, uh, hey, maar dan praat ik over ja, enkele tientallen op 100.000, of uh, 10.000, sorry. Ja, um, ja die uh, zijn uh, dan via de Nederlandse labels ook uitgebracht. En um, ja, de muziek werd ook niet of nou eens gedraaid in, in Hilversum. Nee, dat is waar, ja. ja. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, ja want als je geen airplay hebt, dan, uh, ja, dan, dan, dan besta je niet. Hè? Nee. <laughs> ja, en, uh, maar wat je dus in de regio Zoetermeer, um, Den Haag, Delft, Rotterdam had... Uh, waren veel illegale radiostations... En uh, daar werd het wel heel veel gedraaid. Oh, oké. Okay. Ja, uh, yeah, wat leuk. Yeah. Met name s'nachts als dus de gewone radiostations... Uh, want die, die, die stopten toen om, om, om 12 uur. Nou ja, en uh, sommigen zaten met hun zenders... met hun frequenties heel dicht bij... De, de commerciële zenders, zeg maar... of de, de traditionele zenders. En, uh, maar ja, dus s'nachts had je daar geen last van. Nee. Uh, dan, dan, dan, dan kon je gewoon dus uh, Italo-disco uh, luisteren... tot je erbij uh, neerviel. En ja, ik, ik, ik kende toen die, die platen natuurlijk ook niet. Hè? Dus ja, maar al luisterend. Oh, jij, wel, jij was s'nachts wakker om te luisteren of zo? hoe nou, ben jij er in een rekening mee gekomen? Ik kwam uh, oorspronkelijk uit Enschede. Ja? En um, daar, daar waren we eigenlijk van alle Italo's een beetje wel afgesloten. Sommige platen <laughs> die drongen wel door. Ik, ik heb ook wel platen gekocht daar. En, um, maar ja... In, in, in Delft, in, uh, Den Haag, Rotterdam, ja, daar uh, leefde het veel meer. Ja, oké. Okay, ja. Uh, maar de platen, hè, omdat het import was, uh, was het, uh, kost het nog weer meer geld dan gewone ja, natuurlijk, uh, platen. Dus. Ja. Oké, okay, het, het volgende nummer is uh, van Baby's Gang, Happy Song. Ook een mooie, ook echt een, een specifieke uh, Italo-disco uh, hitje. Nou, met, met name kijk, we hadden net de, de, de vrolijkheid uh, van, van van Ribo, uh, het, het, het vakantienummer zeg maar, ja. <laughs> en um, Baby's Gang, Happy Song, typisch eh, om, omdat daar uh, zoveel kinderen aan meedoen, zeg maar. Het zijn echt de kinderen die zingen. Ja ja. Uh, het, het is een project van uh, Ivana Spanja en uh, Ivana Spanja die, die komen, of die kennen we ook. Uit, uh, als zangeres van, uh, van Fun Fun. En uh, onder eigen naam heeft ze ook een aantal platen opgenomen... Hè, die ook in Nederland bekend waren, zoals uh, Easy Lady en Call Me. En um, zij is dat project uh, gestart. En uh, Happy Song was daar de eerste plaat van, uit 1983. En uh, die song werd eigenlijk al meteen gecoverd door Bonnie M... Oh, echt waar? Ja, dus de, de, de Duitsers... onder uh, de groepen van... Uh, de Duitse groep onder leiding van... Uh, Frank Varian. En uh, daarna zouden er nog een aantal... Uh, gelijksoortige... Uh, platen volgen. In de tijd tot uh, 1987 ongeveer. Ja, en... Um, kijk, kijk, uh, kinder, uh, kinderen uh, die kennen natuurlijk van, van uh, Pink, Pink Floyd de ja, uh, wall, the the wall. Yeah. Yeah, yeah. Um, alleen ja daar is het meer een, een, een beetje een deprie uh, <laughs> <hè>? een sfeertje <laughs> van uh, ja, waar, waarom, waarom zouden we naar school gaan hè? Maar yeah. de, de nadruk ligt eigenlijk hier meer op de vrolijke boel. van wat, wat zouden we je nou doen als je eens een dagje kon spijbelen okay. nou dan ga je als, als Italiaan waar denk je het eerste aan hè? ijsje eten. <laughs> en natuurlijk dansen, zingen en gek doen. En, en dat is eigenlijk een beetje waar dit, waar dit nummer over gaat. Nou, we gaan gauw luisteren naar Precies. de zon van de baby's game. Dit was uh, Happy Song van Baby's Gang. Ja, een wat algemenere vraag. Uh, hoe is het in Italië groot geworden? Of hoe is het in Italië opgepakt eigenlijk? Hè? Want is het daar iets groots? Ja, um, wat je dus zag, wat ik al zei. Hè, dus, um, je had dus de discotheken in um, Italië. En ook de, de private radiostations. Die uh, waren voor de platenmaatschappijen ontzettend geschikt als kanaal om uh, dingen uit te proberen en het publiek had ook het voordeel dat die uh, hiermee eigenlijk een soort sneak preview kregen van de platen die over een tijdje in de hitparade zouden staan. En uh, verder zie je ook dat uh, de landen in, in Oost-Europa, en dan praat ik met name over de wat meer vrije landen, als Joegoslavië en Hongarije. Want ja, je moet je voorstellen. in de jaren tachtig. Uh, hadden we nog echt een Oost- en west In die landen. Uh, daar was de Britse en Amerikaanse pop minder uh, vertegenwoordigd. En ook de, de disco-muziek. ook minder vertegenwoordigd. En uh, die gingen dus ook vol voor de Italo-muziek. Uh, dus eigenlijk al die, die platen. die wij nu, nu draaien. Ja, die, die zijn. Voor die landen is dat eigenlijk gesneden in koek. Ja, inderdaad, ja. Ja, jaren tachtig was het natuurlijk, ja, het uh, ijzeren gordijn was er nog. Dus Amerikaanse muziek in Oost-Europa was wat moeilijker. In Italië was wat dichterbij en zo, ja, uh, leuk. Het heeft allemaal met elkaar te maken, dat vind ik allemaal zo mooi. Maar het is dus echt groot in Italië. Het is in, of, Zoals, ja, ja, ik vind het nog steeds moeilijke plaats, ja. Want uh, Italië is toch een beetje, uh, voor mij een beetje uh, opera, hè. Veel kerkmuziek en zo. Weinig popmuziek, dus uh, Italo-disco. Vooral door de disco's zelf en uh, de lokale radiostations. Ja, of met name de, de private radiostations. Hè? Want uh, zeg maar, je hebt natuurlijk net als hier Hilversum. En uh, ook radiostations die uh, in handen waren van mensen zoals Bellesconi. Dat dus noemen we maar ja, even dan. Ja. Huh? Ja. En uh, ja, die waren natuurlijk vrijer in wat ze draaiden. En ja, wat ik al zei, hè, dus, uh, kunst wordt geschreven met een grote K. Hè, dus uh, alleen het beste van het beste komt erin. Hè, en dan uh, de, de rest uh, ja, daar, daar halen ze een beetje de neus voor op. Maar kwam via de achterdeur dan toch wel weer binnen. Dus je, het, het is wel groot in Italië. Ja, denk ik wel. Hè? Alleen de, de mensen van nu uh, zullen het misschien allemaal. Uh, ja, we zijn natuurlijk nu een paar generaties verder. Hè? En ja, ja. als je dan kijkt van uh, wat is er nu van overgebleven? Hè? Uh, van, uh, van dat oeuvre. Ja? Bestaat het niet meer dan? Ja, natuurlijk. Het, het bestaat nog wel, maar het is nog steeds een beetje underground. En ja, er zijn oh, ook oh, okay. yeah. mensen die zeggen van ja, eigenlijk wat we toen in die, in die jaren maakten. Daar schamen sommige mensen zich misschien een beetje voor. Maar eigenlijk moeten ze ook de, de grootheid van die, die tijd ook zien. Hè? Want ja, het is wel iets wat uh, authentiek is. Ja, zeker. Ik zou er trots op zijn. Ja. Ja. Want het is blijkbaar toch ook iets uh, niet lokaals in Italië. Het, uh, wat je zei, het is in Zweden, uh, hier in Nederland is het bekend. Volgens mij is het uh, wereldwijd er ook wel een bekend bestaand genre. Hè? Ja, je ziet ook dat de artiesten die uh, groot geworden zijn, ook tegenwoordig nog optredens bijvoorbeeld in de USA uh, doen. Oh, ja. ja. Is er allemaal wel, alleen uh, ja, het wordt niet echt door de mainstream radio wordt het, uh, nee, klopt, opgepakt. Nee, klopt. Nee, nee. Nou, want ik moet eerlijk zeggen, uh, voordat, ik, uh, voordat jij erover begon, ik had nog nooit van Italo Disco gehoord. Nee. Maar nu kijk, ik vertel het ook wel tegen andere mensen zo. Maar ja, er zijn er toch wel veel. Meer dan ik dacht die Italio Disco wat zegt inderdaad. Had ik nooit gedacht, nee. Dus ik leer weer wat vandaag. Ja, en daar is het allemaal om begonnen. Daar ja. is het om begonnen, ja. Want nu gaan we naar uh, Penguins I Invasion. Ja, de van band Scotch. Scotch. Ja, Scotch. Dit was de eerste plaats van Scotch. En um, hij was bedoeld als instrumentale plaat en is ook zo uitgebracht. En na een aantal maanden hebben ze besloten om een vocale versie uit te brengen. Gezongen door Vince Lanzini. En uh, Vince Lanzini, ja, die kennen we um, ook van latere liedjes. Uh, hij, heeft de groep Bosa Trida opgericht... en heeft ook later... onder zijn eigen naam nog een aantal platen uitgebracht. Scotch uh, is trouwens uh, een groep... Uh, gevormd door David... Uh, Sambelli en Walter Ferdi En ja, ze hebben een hele... serie singles uitgebracht. Disco Band, Take It Up... Money Runner... Delirium Your Mind, Pictures... <laughs> en, nee, allemaal onbekend ja, dit, voor mij. Het ja. is een... Um, een, een groep uit Bergamo ook weer. Hè, Bergen, in Noord-Italië. Ja, ja. Ja. Um, ja, ze zijn een beetje excentriek qua muziek en, en, en qua stijl. Hè, maar ook, um, ja, er zitten hier en daar wat, wat, wat doordenkentjes in. Ook in, in, die, oh, okay. in die muziek. Dus waar moeten we op letten bij Penguin's Invasion? Ja, de Penguin's Invasion is uh, met name... Um, een gek liedje, natuurlijk ook. Hè. Wie, wie maakte nou een liedje over penguins? Hè? Maar e eigenlijk zou je uh, ja, ja. Bij, bij elke natuurfilm over waar penguins in voorkomen dit liedje moeten draaien. Ja. He, want je ziet in ja. de gedachten, uh, je, je ziet, ziet je de penguins lopen, ja. gewoon, zie je gewoon. Maar ja, gewoon lopen. Uh, waarom is het Italo Disco? Ja, met name ook weer die dromerige, langzame uh, sins die erin zitten. En. Uh, ja, een beetje het marstempo ook wat, wat er weer in zit. Um, ja, dat zei het net ook, een marstempo. Ja, een ja, bepaald ritme Een bepaald ritme, hè, dus... Uh, Komt uit, uit de militaire wereld natuurlijk, hè? Um, maar dat heeft ook te maken met roffeltjes en, en loopjes van, van drums. En ja, natuurlijk. Dus, ja, ja. Nou, luister daar maar eens goed naar. Oké, okay. <laughs> um... ik ga luisteren en ik kom erop terug, want uh, ik dus. ben benieuwd of ik mijn uh, marsritme herken. Hier komt Pingwings Ping Invasion van Scotch. the sky if you feel afraid at night then it can be the light now with me down to the field i'll take with you all your friends when we're there that magic night close your eyes you can fly love you the penguin dance The Penguin Dance Let's go, go dance Here we are We'll I'm Pingwings Invasion, inderdaad, met die, die marsmuzieken. Leuk om te horen, inderdaad. Maar ik begin ook een beetje te begrijpen wat je bedoelt met de Italo Disco. Een beetje uh, rustige, mooie melodieën. Niet te snel. Het is, ja... Ja, als laatste nummer moeten we misschien nog even voor het nieuws... Clouds gaan draaien of een ander, nog een nummer. Wat zullen we doen? Uh, ja, uh, uh, eigenlijk was het, uh, het laatste nummer voor het Nieuws was eigenlijk Danielle de Neuve met de Rising Sun, was, was bedacht. Oké. Okay. Ja, de, de Rising Sun, dat kun je zien als een, een soort protestplaat tegen oorlog en tegen de dreiging van kernwapens ingaat. Hè. Dus okay. geen It Italiaanse plaat, maar een Deense. Da Danielle de Neuve, die heet in werkelijkheid Dort de Dorte Christiansen. Natuurlijk, ja. <laughs> en uh, heeft ook uh, meer nummers gemaakt. Zoals uh, de, de pleek. Ook al zo'n uh, opbeurend uh, thema. Toen <laughs> <Ja. laughs> de tijd, in, in de jaren tachtig, hadden we oost en west. En... Um, er stonden aan beide kanten uh, zo'n uh, zo 70.000 kernwapens uh, op elkaar gericht. 70.000? Zoiets, hè? Dus ja. daar konden we de wereld uh, ruim mee opblazen. Later, in de jaren 80, zijn natuurlijk Brezhnev uh, was verdwenen en Reagan was verdwenen. En kregen we Gorbachev. En kwam er uh, ja, toch een ontspanning tussen oost en west. En werd het aantal kernkoppen wel flink verminderd, maar... Er zijn er nu nog steeds 15.000 over, zo ongeveer. En dat zit en, allemaal in dat nummer? Nou ja, dat, dat niet. Maar dit zijn wel de gevolgen. Um, okay. he, en ja, ja. je moet je eigenlijk voorstellen dat um, niemand... die maakt zich eigenlijk nu druk om, om die 15.000 kernwapens. Toen de tijd hadden we een beetje een dreiging. En, uh, Klopt, ja. was, uh, en nu hebben we een, een Trump we hebben we vier jaar gehad... en we hebben een Poetin uh, die aan het roeren zit. Ja, en die ja, hebben we nog steeds uh, die, die rode knop uh, op hun nachtkastje staan... Eigenlijk is het gek dat er geen rapper is of zo die daar, uh, die, die daar <laughs> zich flink over, over gaat opwinden. Zeg maar. Nou, heb jij binnenkort ja. nog tijd? <laughs> <Ja>. <laughs> We kunnen wel een, een nummertje op. op, Niet uh, op te alo, een Disco rap nummertje over 150, nee 15.000 kernwapens. Precies. Nou ja, Danielle de Neuve die, uh, maakte zich er kennelijk wel uh, druk over over wat er in de oorlog gebeurd is. En um, ja, ze heeft uh, een uh, nummer gemaakt over de oorlog tussen Japan en Verenigde Staten. Oké, daar komt hij. December 7 1941, the Imperial Japanese Navy attacked Pearl Harbor with only 31 ships and 353 raiding aircraft. In less than two hours, the Japanese had sunk or put out of commission 18 U.S. ships, including the great battleships Arizona and Oklahoma, destroyed 188 American planes and damaged 159 others. warriors of the sun, in their eyes. You see the light, you see the morning, morning made of steel and gold everywhere In this day, you see the pain, you see it growing Oh, oh. it's hope for peace, a simple one